GroenLinks-PVDA lijkt bij de Europese verkiezingen de grootste te zijn geworden... doordat veel aanhangers van die partij zijn gaan stemmen. Van de kiezers die in november voor de Tweede Kamer GroenLinks-PVDA kozen... deed 63% dat gisteren weer. Volgens de exit poll krijgt de partij daarmee acht zetels in het Europees parlement. één meer dan de PVV. Die partij hield zijn kiezers van een half jaar geleden minder goed vast. De meesten bleven thuis en 35% stemde nu ook PVV. Partijleider Wilders benadrukt dat de PVV wel de grootste winnaar is... en hoopt dat er in de echte uitslag, die zondagavond bekend wordt, nog een zetel bijkomt. Met enige vertraging is het Boeing-ruimteschip Starliner aangekoppeld aan het ISS. Na de lancering woensdag waren er wat technische problemen... waardoor de Starliner een rondje extra om de aarde moest vliegen voordat er kon worden aangekoppeld. Dat ging goed. De twee Amerikaanse astronauten werden omhelst door de zeven bemanningsleden van het ISS. Ze blijven daar ruim een week en keren dan met de Starliner terug naar de aarde. Het is de eerste bemande missie van het Boeing-ruimteschip. De inzamelingsactie Alp-Du-6 heeft gisteren ruim 18 miljoen euro opgebracht, bijna een miljoen meer dan vorig jaar. Duizenden fietsers en wandelaars beklommen in Frankrijk maximaal zes keer de Alp-Du-S om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Sinds de actie in 2006 begon is er al 230 miljoen euro opgehaald. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Canada met 4-0 gewonnen. De doelpunten werden in de Kuip gemaakt door Depay, Frimpong, Weghorst en Van Dijk. Maandag oefent Oranje nog tegen IJsland. De eerste EK-wedstrijd voor het Nederlands elftal is volgende week zondag tegen Polen. Het weer, vannacht helder en weinig wind, daardoor wordt het fris, minimaal rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het nos Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, TV, radio en internet. ZFM met nu de nacht.